En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. Herman Vriend met het NOS Journaal. In de kabinetsformatie wordt volgende week cruciaal. Onder leiding van de informateurs Rosenthal en Wallage hebben de fractievoorzitters van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks... nu twee weken overlegd. Daarbij zijn de meeste onderwerpen wel aan de orde gekomen... maar er zijn geen knopen doorgehakt... Volgens Haagse Bronnen moeten de partijen volgende week besluiten echt te gaan onderhandelen of het overleg te stoppen. VVD-leider Rutte zei vanmiddag dat de onderhandelaars zo snel mogelijk meer hopen te weten. Volgens pvda voorman Cohen gaat het op een aantal punten heel goed, maar liggen de partijprogramma's van de partijen nu eenmaal een eind uit elkaar. D66-leider Pechtold zei dat allen de druk op het proces voelen. In het zuiden van China is het dodental door noodweer en overstromingen opgelopen tot 146. 40 mensen worden vermist. De meeste doden vielen in het stroomgebied van de yangtze de langste rivier van China. Daar leidde zware regenval tot overstromingen, aardverschuivingen en modderstromen. Meer dan een miljoen mensen zijn geëvacueerd. De zomer in China is dit jaar extreem nat begonnen. Vorige maand kwamen al bijna 400 mensen om... Intussen heeft de tropische storm die eerder de Filipijnen tijste de Chinese zuidkust bereikt. Duizenden mensen zijn er geëvacueerd en het meeste scheepvaartverkeer is stilgelegd. Bij de Brabantse plaats Oosterwijk is vanmiddag een heidebrand uitgebroken. Een stuk hei van 500 bij 250 meter is verwoest. In het gebied komt een aantal zeldzame plantensoorten voor. Het vuur breidt zich niet meer uit, maar het nablussen gaat nog wel een tijd duren. De twaalfde etappe in het Tour de France is gewonnen door de Spanjaard Joaquim Rodriguez. De rit ging over ruim 210 kilometer door de Ardèche. Rodriguez won de sprint van zijn medevluchter Alberto Contador. Die liep tien seconden in op de leider in het algemeen klassement, de Luxemburger Andy Schlek. Rauwboerender Robert Geetsink handhaafde zich in de top van het klassement. Het weer. Vanavond vrij veel bewolking. In het oosten kans op onweersbuien met windstoten. Morgen overdag wisselend bewolkt met enkele buien.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 Goedenavond dames en heren. Het spijt me dat er vanavond nu eventjes niks te horen viel. Maar normaal wordt hier op vrijdagavond natuurlijk. Jazz, vrijdagavond jazz. Maar nu ben ik het dan maar voor één keer. Omdat onze een van onze collega's niet de tijd had om muziek in te plannen. Normaal ben ik de technicus van vanavond. Maar vanavond ook uw DJ en gastheer. We gaan beginnen met een gezellig nummer. Ik weet nog niet welk nummer. Maar ik ga nu even snel een CD voor u pakken zodat we toch kunnen beginnen. Joh, nu het, van het CD Het Muziekcadeau hoort u je nummer zo meteen Bluff met Aan de Kust. Ik wens nog veel luisterplezier voor nu. En hier komt u dan: Bluff met Aan de Kust. Aan de kust.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 aan de kust, de zeerze kust, waar de mensen onbewust zin in mosselfeesten krijgen en van eten slechts nog zwijgen als ze zat zijn en volga, dan weer rustig slapen gaan. De Zeeuwse kust, waarin ieder onbewust in het thuis wordt aangestoken, waar de ketting is gebroken. Allesgeen zijn verbrand, maar er is niets aan de hand, iets aan de hand.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 Waar de zomer onbewust met een rotgang wordt genoten En waar vilt het onvertroten Iedereen zijn gang kan gaan Tot men zat is en voldaan Komt hier moest Hier aan de kust, de zee is de kust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 De kust. Wel, nou jongens, zoals jullie die horen, dit was bluff met hier aan de kust. Speciaal voor een collega gedraaid. Hij belde namelijk net op. Deze was speciaal voor Albert Jan Vos. Voor de mensen die hem niet kennen, hij draait hier meestal samen met Roop Harms op een. Ja, wat zou ik zeggen? Op zaterdag. Een... Middag met Zandvoort op, uh, op uh, zaterdag, hè. Wat is het dan maar? Ja, en waar komt Bluf vandaan, denken jullie dan? Ja, natuurlijk, zoals iedereen, uh, iedereen een beetje Bluf kent. Ze hebben in ieder geval ook een paar nummer 1 iets gehad. Dit uh, was bijvoorbeeld hier aan de kust. Ze hebben ook, uh, gaat meestal gaat over Zeeland. Ja, dat is volgens mij ook waar ze vandaan komen. In ieder geval even kijken wat mijn redactie voor me hebt klaargezet. Ja, ze komen uit Zeeland, deze popgroep. De, de Bluff werd in ieder geval opgericht uit 1992. Het eerste album was hard. Het was... Ja, ik zou het dan maar toch maar zeggen. Het was Naakt onder de hemel. En dat um, werd uh, in eigen beheer opgebracht in 1998. Ja, en... Um, er was al eerder bekend... Uh, een paar nummers die ze speelden van de band. Dat was uh, Van Frank Boeien. En uh, ja, ik... Uh, weet eigenlijk niet zoveel snel wat ik moet zeggen, want ik uh, doe dit voor het eerst. En ik zou zeggen: luister gezellig mee naar de Jackson 5 met Problemen ja. van the Boogie. Oh hey. nee, Stars on 45. Speciaal voor Roep Harum. Fijn dat u nog steeds luistert naar ZFM. Dit was de Stars on 45. Deze studio, dit studioproject kwam uit de jaren 80 van de 20ste eeuw. Ze dus scoren medley's van allemaal verschillende nummers. De, ja, de, normaal kreeg de producent van, van Stars on 5, Dat was dan Jaap van Egmond. Die uh, kreeg de, mocht de oorspronkelijke nummers niet gebruiken. Normaal. Maar de. Enkele Nederlandse zangers onder wie Hans Vermeulen, Bas Muis, Albert West, Tony Sherman, Arnie Trujj en Jordi Piper. Ja, klinkt een beetje raar de laatste, maar dat maakt niet uit. Die kregen toch voor sommige nummers toch dus toestemming om de liedjes van de Beatles opnieuw in te zingen. Daardoor kwam toch de Stars of 45, een paar bekende hitsingers van de Stars of 45, was bijvoorbeeld van de Beatles, Shocking Blue, de Ergies. En ja, welke kwamen er nog meer uh, uit? Bijvoorbeeld die je net al hoorde, Venus, Sugar Sugar, die hoorde je net ook al. En No Replay, The Back in Time. En My Care, Do You Want To Know A Secret. En nog veel meer nummers natuurlijk. Ja, en uh, welk nummer gaan we nu horen, denkt u nu? Dat ga ik jullie nu verklappen, dat is een nummer... Ja, welke al zullen we draaien? Weet je wat? Een bedrijf speciaal voor u, de Jackson 5 met Can You Feel It? Oké, okay, hier komt hij dan. Kunnen jullie het al voelen? Ik voel hem wel yeah. al. Oké, veel luisterplezier nu. Dames en heren, en fijn dat u nog steeds luistert naar vrijdagavond live. Dit was de Jackson 5, natuurlijk onderhand bekend van uh, Michael Jackson die erin meespeelde. Ja, Jackson 5 is afgekomen natuurlijk uit de J5. Ja, en uh, ondertussen, dit was, uh, zoals ik al zei, van Michael, ondertussen bekend van Michael Jackson... Nou, vooral bestond het uit de familie Jackson, met onder andere natuurlijk Jermaine Jacken, Jackson, Jackie Jackson, Tito Jackson, Marlene Jackson en natuurlijk onze eigen Michael Jackson. Ja, uh, het was opgericht door zijn eigen vader. Ja, ik weet alleen eventjes niet meer ze hoe die eten, maar dat maakt niet uit. We gaan in ieder geval doen met het volgende nummer. En dat is die ik voor u klaar heb gezet, speciaal voor onze grote vriend op zaterdag natuurlijk altijd, Albert jan ik heb hem beloofd ooit nog te draaien als ik uh, Goedemorgen Zandvoort zat. Dat is morgen waarschijnlijk weer. Maar dat maakt niet uit. Dit is uh, Viva la Mama, zou ik dan maar zeggen. Oké, okay, hier komt hij dan. Ja, ja Oh, blauw van de zandjes, oh, ja, dat kan ook nog. Blauw, blauw, blauw, blau, bluut en zee aan. Ja. Met een alpenbluut. Hier ons wiederzinkt. Hier een ro, ro, ro, ro. Rode ro, lippenpinkers aan. Die ik niet vergessen kan. Sonntags früh um vier die Sonne aufgeht, und dat Schweizer Madel auf die Alm aufgeht, bleib ik ja so gern am Wegrand steen, ja, steen, denn dat Schweizer Madel sang so schön. So much. Daar hebben we zusammen gegessen. In de dritten Hütte heb ik sie geküsst. Keiner weiß, was dan geschehen is. was dan Oké okay, jongens, ik uh, zit ondertussen natuurlijk ook eventjes te kijken naar de uh, Nederlandse honkbalweek. Waarom niet hè eigenlijk? Dus ook, uh, komt daar eigenlijk blij van uit Haarlem. Maar uh, zometeen meer over, om 8 uur begint de volgende wedstrijd. Maar wat u net hoorde was, hij nou met uh, Blue Blue de Anjan. Hij nou um, die officieel natuurlijk heet hij uh, Heinz George Kram. Wie kent hem niet natuurlijk uit Dusseldorf. Hij begon uh, in 1979. Daar is hij ook getrouwd met... Ja, en uh, in 2003 had hij, had hij zelfmoord gepleegd. Ja, en uh, ik denk, uh, verder ga ik me niet zo zingen, want uh, praten, want ik hoor net dat... Uh, onze collega die hier ook is aangeschoven ook wat wil zeggen. Onze Pascal van der Beek, Goedenavond. Hey, goeienavond. goeienavond. Ik uh, wil jou een klein beetje uh, corrigeren. Zijn ja, dochter uh, uh, Petra, die pleegt in 2003 de zelfmoord. Ja, dat had ik dus ook zelf on, uh, <laughs> ondervonden. Ja, want dan kon hij namelijk niet in 2009 nog samen met uh, andere Rieu zingen, zoals ik uh, al merkte. Op het Vrijhoofd in Maastricht. Ja, en uh, hij wordt samen met Udo Jürgens tot de bekendste Duitsstalige zangers. Ik uh, zelf ken al pas net een jaar of zo. Ja, ik uh, had daarvoor alleen maar gehoord van. Uh, Andy Borg. Maar ja, daar draai ik zo meteen misschien nog wel een nummer van. Ja, en. Uh, welk nummer zal ik nu dra draaien, zou je dan denken. Ik weet het zelf niet eens meer. Weet je wat? We draaien gewoon. Uh, Viva la mama nu. Want ik weet niet meer welk nummer ik anders heb ingestart. Ik wens je nog een fijne avond en we gaan er nu weer in met. Viva la mama. Folla tutte le sere, kid, Cinema di bagnoli, Een sprookje dat bianco je wel. Niet van die leiders. Een sprookje dat weet je wel. Niet van die leiders. Een sprookje die staan nog een zo standaard na 15 wedstrijden. 5 wedstrijden van Nederland gespeeld, 5 voor 0 verloren. Bouweren staan van bovenaan met 10 punten. Niet dezelfde aantal punten die ze de wedstrijden Viva la mama, ik, uh, mijn collega zit eventjes op, huis is er, maar, dat maakt niet uit. Dus kan ik even niet vinden wie het zo snel zong. Maar ja, ik werd gelijk gebeld of ik uh, een Nederlandstalig nummer wil draaien. Al ben ik zelf natuurlijk ook heel erg fan van uh, Nederlandstalig. Dus dat draai ik dan ook maar. Ik zeg, luister nu mee naar Frans Bauer met Viva Holiday. Oké. Okay. Jaar op vakantie naar Spanje, naar de flamenco amor en de zon. Ik heb mijn hart aan het zuiden verloren, al wist ik dat ik niet blijven kon. En elke avond die Spaanse gitaren, die zetten mij steeds weer in vuur en vlam. Dus af en toe maar een duik in het water, dan koelde je af. Want wat moet je dan? En was het feest afgelopen, dan gingen wij verder onder een luidkeels gezang. Eviva holiday, het strand is zon en zee. Ik voel me hier happy voor een week of twee. Eviva holiday, het weer dat zit ons mee. Het land van Amore, España, Olé. Zit ons mee, het land van Amore en Spanje Tussen de middag hield ik een siesta, want anders hield ik het echt niet meer vol. De hele avond en nacht een fiesta, even lekker gewoon uit je bol. De señoritas met gitzwarte zwarte haren, die waren een en al temperament. Zo'n Spaanse schone die brengt je totaal in extase. je voelt je een hele vent. Het is als in al mijn dromen, ik voel me gelukkig dat ik hier in Spanje ben. Hey, viva holiday, herstrand de zon en zee. Oké, okay, dames en heren. En dat was natuurlijk onze eigen Fransbouwer. Ja, wie kent Frans ondertussen niet? Hij is geboren in Brabant. Nou, het zou dan net toevallig zijn dat ik net uit Brabant kom. Maar ja, ik was natuurlijk niet bij Frans op visite. En ja, onze, uh, onze collega Pascal gaat er vandoor. Dus ik zeg... Dag Pascal, dag, dag. Luister naar ons afscheidslied. Dag! Ja. Oké, okay, dames en heren. U hoort het al, dat was Pascal... En ja, zoals ik net al zei, Frans Bauer met uh, Viva Holiday. Frans Bauer komt uit, uh, oorspronkelijk uit ons mooie Brabant. Daar zingt Guus ook officieel over. Dat is dan uh, natuurlijk een nummer ook Brabant genaamd. Ja, en ik uh, ga door met het volgende nummer. En dat is... Uh, ja, welk nummer is het eigenlijk? Ik heb hem nog eens tijd gehad om hem klaar te zetten. Ik denk zomaar dat het... Uh, Pittige tijden was nog uit de jaren 90 met Karel Bosshart, Irene Moors en ja, soms ook met gasten natuurlijk. Maar ik wens nog veel luisterplezier met Pittige tijden. Of uh, misschien wordt het geen Pittige tijden zie ik net. Nou, ik wens hiervoor voor nog veel luisterplezier. Ik ben benieuwd welk nummer het is. Ik weet het zelf nu ook niet meer. Maar veel luisterplezier. Ernst Bobby en de rest. Ernst Bobby, Ernst, Bobby en de rest. Ernst, Bobby en de rest. Ernst, Bobby en de rest. Heb je het aan vieze tantes huiswerk maken, pianoles, of aan speelgoed dat steeds stuk gaat ook de pest? Oh, kijk dan naar Ernst, Bobby en de rest. Ernst, Bobbie en de rest. Ernst, Bobby en de rest. Ernst, Bobbie en de rest. Ja mensen, Ernst, Bobbie en de rest. Ik had hem zelf ook niet even verwacht. Maar dat maakt niet uit. We gaan uh, zo meteen André van Duin uh, draaien. Maar ja, waar komt André van Duin eigenlijk vandaan? Iedereen zou denken. Ja, hij heet André van Duin, maar zo heet hij eigenlijk helemaal niet. Hij heet eigenlijk Adrianus, Marinus... Kion. Ja, mensen. Leuk woord voor Galgiers, denk je dan? Zou ik ook denken. En, uh, ja, hij is geboren in Rotterdam. 20 februari 1947 alweer. Ja, hij, eh... Uh, hij uh, werd ontdekt op 24 juni 1964. Met een bandpodentief. In de act van Afro-talentjacht. Ja, wie kent hem niet meer? 1964. Ik zat nog uh, ergens waar de zon nog niet scheen. Maar dat maakt toch niet uit. Ik, eh... Uh, we weten er van alles van. En ja, we gaan zo meteen een leuk nummer draaien. Dat kwam uit in... Uh... Ja, wanneer kwam die eigenlijk uit zou ik dan maar zeggen. Het is gewoon een heel bekend nummer. Iedereen kan hem mee zingen. Eigenlijk denk ik dat ik hem niet mag draaien. Maar ik draai hem toch. Ik wil van mij zo meteen te horen van wanneer die uitkwam. Dit is dan... Pizza van André van Duin. Ja. Zelf maar weten, een pizza is een ronde schijf met kaars en veel tomaten. Ik heb er zeker drie kwartier van op de pot gezeten. Een pizza kun je in wel meer dan honderd soorten krijgen. Voor mij smaken ze allemaal... Voor. U kunt ons altijd bellen. Het liefst een beetje in de buurt. En graag contant betalen. En woont u heel ver weg? Nou komt ze dan maar zelf halen. Ja, yeah. pizza! Pizza! Oh, pizza! Pizza! Pizza! En verwachten. Nog even wachten. Pizza! Pizza! Oh, pizza! Pizza! Pizza! En verwachten. Nog even wachten. Even wachten nog! Pizza moet hier door de ramen knallen. Dus roep zo hard je kan. We hebben niks aan van die zachte. Maar hou je koppen even dicht als ik roep: Even wachten! Pizza! Pizza! Oh, pizza! Pizza! Pizza! en wachten! Nog, Nog even heel even wachten, mensen. Pizza! We horen het natuurlijk. U hoort het al, pizza. zoals dus ik had beloofd, ik zou vertellen. ...uit jaar of welk jaar die komt... ...ik zou het jullie vertellen... ...hij kwam uit 1983 kwam die alweer... ...ja mensen... ...hij um, komt van 1983... ...4 december... ...een dag na mijn vader's verjaardag... ...1983... ...dat is je dan niet een dag na mijn vader's verjaardag... ...maar dat maakt niet uit... ...hij is... Um, ...ja... 12 weken heeft hij gestaan... ...op de... ...in de Nederlandse toppen... Uh, ...ja op welke heeft hij ook weer gestaan in de top 100 zou ik dan maar zeggen want hij heeft langs op nummer 1 of 2 gestaan hij is zelfs nog alarmschijf geweest en hij heeft in gehaald ja mensen ik vind het wel een applaus waard maar ja jammer genoeg kunnen we dat niet doen het volgende nummer wat ik voor jullie ga draaien dat is van Herman Kieke hij is geboren in uh, Hilversum 15 augustus 1939 Ja, jammer genoeg is hij ook alweer gestorven in uh, ja, 1995 2 juni hij werd bekend door dit plaatje. Ik ga nu voor jullie draaien. Dit is Papi loopt toch niet zo snel. De liefde tussen haar en mij leek over. Het was voor beiden beter dat ik weg zou gaan. Ik keek nog even om, halverwege het station, zag mijn dochtertje, ze vloog achter me aan, ze snikte, papie loopt toch niet zo snel. Mijn hart dat ik moest vertellen Dat haar papi rende na de laatste trein Maar ze kon niet weten dat ik ook voorgoed zou gaan Een eindje verder rende zij weer achter mij Ze stikte, papi, loopt toch niet zo snel Snel. Loop wat zachter toe, want ik ben al zo moe, papie loopt toch niet zo snel. Toen ik zo mijn kleine meisje hoorde snikken,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 Oh papa, loop toch niet zo snel. Ja, zoals ik net al zei, helemaal verkeken was dit. Ja, dit was een van zijn weinige hits. Ja, en het nummer Papi loopt toch niet zo snel eindigde op nummer 98 in fikrijtslijst van de beste Nederlandse covers. Maar ja, wie zong hem toen? Er zijn zoveel mensen die hem hebben gecoverd. Ik zou het eventjes niet zo snel weten, maar wie we nu gaan draaien jongens... Ik mag misschien wel aan 1994 komen. Maar dit is gewoon al een hit uit. Ja. welk jaar komt het aan 1978. Ver voor mijn tijd dus. Ik uh, ga voor jullie draaien. Uh, de hoofdzanger is dit dan. Marvin Lee Eddy. Wie zou het zijn, denk je dan? Nou, ik zal jullie vertellen. Hij is geboren in Dallas. Op 27 september 1947. Ja, en uh, hij zingt voornamelijk rock'n'roll. Hij bijnaam is dan ook Miloff. Hier komt Miloff Me met. Paradise bay a the spot light Yes or love, love, no? Love, love, love, let me sleep on it, baby, baby. Let me sleep on it. Well, let me sleep on it. I never Ja, mensen, denk eens terug aan die mooie tijd in 1978. Ik kan het allemaal weten, want uh, ja, ik was er natuurlijk niet bij. Nee, laat ik nou niet over gaan drijven. Te gaan overdrijven. Dit uh, was het debuut. Uh, een van de bekendste nummers, laat ik het daarop houden. Van uh, Milaf. Uh, hij verscheen in 1978. Ja, en, uh, hij begon dus... Uh, van binnenkomst kwam hij echt binnen, hoor. ...in de top 100, zeg maar, en uh, overal. Kom je binnen op 25 november 1978. Hoogste positie dat hij ooit heeft gestaan... ...dat is op nummer 1 drie weken lang. En hoeveel weken zou je denken? Ja, 1, 2. Ja, ik kan eigenlijk wel in de humoral breakdown, vind ik. Van, maar dan wel uit 1978, dat wel. En, uh, want hij heeft gewoon 14 weken op nummer 1 Ik ...bedoel, 14 weken lang, ja, in de top 100 gestaan... Ja, en dan drie weken lang. Maar wie heeft er dan mee gezongen zou je denken. Die vrouw. Hé, hey, er zat toch een vrouw in Milaf? Nee, dat is klopt. Dat was Ellen Foley. Ja, en um, ze denken, wie Ellen Foley? Nou, de meeste um, mensen kennen hem wel. Ze heeft als zangeres namelijk drie soloalbums gemaakt. Maar ze is vooral bekend geworden vanwege haar samenwerking met anderen. Zoals je net al hoorde. Samen met Milaf. Me ja, en um, ze heeft vroeger ook in films gespeeld. Ja, mensen, zouden niet denken, maar ze heeft... ...op toneel gestaan, in films gespeeld en, in, uh, en uh, op televisie geweest. Zoals bijvoorbeeld in de musical Harris meegespeeld. Ja, wie kent die musical niet? Ze heeft meegedaan in de films Cocktail. Ja, Cocktail. U hoort het goed, dat was de film Samen met Tom Cruise, als ik me goed herinner. Ja, zoals ik al zeg, met Tom Cruise en... Uh... Ja, wel, ik denk dat we bijna opgaan naar de nieuws. Maar hier is nog voordat we weggaan... En beloof ik u nog een lekker nummertje... Ik ga je vertellen welke het is. Het is een lekkere nummer. Live is live van Opus. Tot aan de nieuws. Ik zie u zo weer. Tussen 8 en 9.